I do anything for you Still mm -hmm. I start them from the sky But there's something for us to mm -hmm. for to say mm -hmm. Oh, I ask of you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 Fair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 Ik heb getwijfeld over België, omdat iedereen daar lang. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo. zo. Ik heb getwijfeld over België, stond zelfs in dubio, maar ik nam geen risico, ik heb getwijfeld over België. Het ritme van Zandvoort op 106.9 CFM FM Love is in the air. Everywhere I look around Love is in the air. Every sight and every sound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 I'm I'm not What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 De woordvoerder noemt ze te bespottelijk verwoorden. Vlak voor de wedstrijd tegen de graafschap protesteerde een groep Feyenoord supporters bij het gebouw van het bestuur tegen het beleid van de club. Ze staken vuurwerk af en probeerden het gebouw binnen te dringen. Agenten trokken hun pistolen en hun wapenstop om te voorkomen dat de Feyenoord aanhangers naar binnen gingen. De politie heeft vier supporters aangehouden. De supportersvereniging zegt dat de leden het ook oneens zijn met het beleid van de club, maar dat de onvrede geen reden is voor geweld.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 Het Duitse concern Siemens trekt zich terug uit de ontwikkeling van kerncentrales. In de Spiegel zegt Topman Leuscher dat het besluit is genomen vanwege de kernramp in de Japanse centrale Fukushima. Volgens de Topman is het duidelijk dat de Duitse politiek en samenleving afstand nemen van het gebruik van kernenergie. Siemens blijft wel onderdelen van energiecentrales bouwen, zoals stoomturbines. Die kunnen ook in kerncentrales worden gebruikt. Het weer, kans op buien met hagel en onweer, tussendoor bij 17 graden ook periode met zon. De komende dagen blijft het wisselvallig, wel wordt het iets warmer.